Jurist Stubenitski met het Journaal. De marechaussee heeft meer vervalste paspoorten... en andere reis- en identiteitsdocumenten onderschept. Vorig jaar waren het er bijna 1.500. Dat is 10% meer dan een jaar eerder. Ook in aanmeldcentra voor asielzoekers is het aantal valse reisdocumenten... weer terug op het niveau van voor corona, zegt de marechaussee. In Almere is vannacht een man van 37 doodgestoken. Dat gebeurde in een woning in het centrum. Nadat iemand de politie had gebeld, vond de agent het zwaargewonde slachtoffer. Ze probeerden hem nog te reanimeren, maar hij overleed ter plekke. De politie heeft een verdachte opgepakt, een man van 33 uit Almere. Over een motief en of de twee mannen elkaar kenden, is nog niets bekend. President Zelensky begrijpt niet waarom Nederland twijfelt... over de vraag of Oekraïne lid kan worden van de Europese Unie. In een interview met Nieuwsuur zei Zelensky... dat hij dat donderdag nog heeft besproken met premier Rutte. Als je vindt dat er in de EU geen plek voor ons is, dan moet je dat ook duidelijk zeggen, had Zelensky gezegd. Politieorganisatie Europol gaat wapens die aan Oekraïne worden geleverd goed in de gaten houden. Ze mogen niet in handen van criminelen vallen, zegt de baas van Europol in een Duitse krant. Criminelen gebruiken nog steeds wapens die 30 jaar geleden in omloop kwamen bij de oorlog op de Balkan. Om te voorkomen dat klanten worden misleid, moeten webwinkels vanaf vandaag strenger optreden tegen neprecensies. Ze moeten aan klanten uitleggen hoe de beoordelingen tot stand zijn gekomen. Negatieve recensies moeten blijven staan, zegt toezichthouder ACM. Uit EU-onderzoek blijkt dat bijna alle populaire webshops neprecensies gebruiken. Het weer, geregeld zon, in het noorden ook een bui, vrij veel wind en het is 15 tot 18 graden.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 Zo vies, zolang het met haar vaar je oh, maar oh, ze heel.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 en die bakkerij heb ik voortgezet in 1957 op 1 april, wel een hele toevallige datum. En mijn vader is daar gestart en zijn vader was Jaap Bakkertje. Dus het is echt een oer Zandvoortse familie waar ik vanaf afstam. En mijn moeder was er een van Molnar, uiteindelijk van de puur. Dus Zandvoort is echter, kan het haast niet. En je vader kwam uit een groot gezin? Mijn vader uh... kwam uit een gezin van tien kinderen. Mijn uh, grootmoeder was eerst getrouwd met een draaier van Lutertje. En daar had ze één zoon van. En later kreeg ze nog vier zoons en vijf dochters van Jaapkeur. Jaapakketje. Ja, en toen woonden jullie dus allemaal. Uh, al... wij, wij woonden in de Jakenierstad op nummer 36. Daar heb ik 40 jaar gewoond. Ook uh, heb ik daar 40 jaar. Met de bakkerij gezeten. En toen ben ik verhuisd naar het Rathusplein. Daar heb ik het nog 13, 14 jaar gedaan. En toen ben ik gestopt. En nou wou ik hier het op het beatrix Ja, Dat wist ik, op het beatrix ja. En Dat huis, uh, is dat speciaal voor jullie gebouwd? Ja, daar? mijn vader heeft dat in 1913 laten bouwen. Hij had een halfbroer, Jaap Luther. Jaap, uh, Jaap Draaier. Die was aannemer. Die heeft ontzettend veel gebouwd hier op Zandvoort vroeger. De hele Brede Rode is wat vol.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 En dan werd ze maandagsporig door meneer Van der Waals gehaald, want er lagen propjes op de grond. Ja, ja. Maar er was een zondagsschool geweest. Ja, als de mensen zaterdag die school, school gemaakt hadden natuurlijk, was het een...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 Amsterdam, Waar ik zoveel van verteld had Stapel van lief, een stralende zon Wat gaf het dan als je geen geld had Kom net nog traktieren, op friet en een film Want in hand zaten wij daar paterre. We zagen de grachten, het water loopt blij En keken in het park naar de sterren Ik zei, dit was een dag jong.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 die hebben daar ook heel lang gezeten volgens die, die mij. Die hebben hè? er altijd gezeten. Want Hollenberg heeft later heeft daar een dancing van gemaakt. Ja, en toen is Duistergas daarin gekomen. Ja, ook ook Duistergas, ja, onder andere. Ja.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 20 zat de vishandel van de familie van Duivenvoorde. Vroeger hoofdzakelijk haring en eigen gevangen garnalen. De haring werd s s winters uitgevent in Haarlem en Heemsteden... en zomers op stranden op de boulevard. De vishandel is uiteindelijk de oorsprong van Boudewens vis en kroon. Want Jaap Kroons grootvader was een Duivenvoorde ook... en dat was een zoon van de oude...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 Want daarnaast had je toen nog een paatje, ja, dat ging naar die twaalf apostelen, apostelen, naar die kleine ja, huisjes. Ja, ja. Die toen, die en er er waren dus... het Joppie en Tante Dien, nee Joppie en Alfred woonden daar, Tante Kee en de familie Sebregs in die huisjes. Dat waren de eerste, dat was de eerste bebouwing uh, van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 de eerste wat er dus kwam waren die twaalf huisjes, ja, 12 die werden posten, dus ja, uh, ja. gebouwd voor uh, nooddruftige mensen, uh, ja. mensen ja, ja. weduwe, uh, door de kerk ook. De en kerk. later is daar die, die, ja. dat diakoniehuis ervoor, maar dat was eigenlijk de eerste bebouwing van die uh, omgeving. Ja. Rukert, daar waren we gebleven. Rukert, daar was Rukert de Groenteboer, is de jaren gevestigd geweest. En later is het hele spul gekocht door Boudewijn voor de opslag van zijn haringwagens en dergelijke. Op nummer 32 woonde Courage. De heette Kerkman met zijn schelpenhandel. Courage was zijn bijnaam. Was zijn bijnaam, ja. Oh, heb... maar wij wisten nooit anders of heette Courage, maar daar ben ik later achter Hij heette Kerkman. Ja. En op nummer 34 had je het Loodgietersbedrijf van Willem Weber. De opslagplaats van Weber was een oud vissershuisje, waar een nieuw huis is voorgezet. Ik vermoed dat dit het vissershuis van de puur Jaap Molnar geweest is, want die had daar een visdrogerij op die grond. Links op de hoek van de staat en de dwars staat de stal van, stalhouderij van de Ko koning Jan Kokke.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 Want dat had Ben Zonneveld mij verteld. Dat hij oh, dus daar is dan goed. Ik ben er even bij noem dan. Helemaal ja. goed. Dan ja. stoppen we hier even. Want ja. komen we komen aan de overkant bij jouw bakkerij. Ja. Ja, en dat is een mooi punt om even het eerste deel. Want we zijn dus bij de Diakonie Huis Dwarfstraat ja, aangekomen. Ja, ja, ja, ja, dat ja. we dus naar het volgende puntje gaan. En we gaan even naar muziek luisteren. Wilt u bellen dan is dit een mooie gelegenheid 57 303 93 We wachten op mensen die ons nog veel meer kunnen vertellen hey, hey, en we gaan even naar Jan Kool met de muziek, dank u wel bruin, gesneed wit een halfje casino Wij elke tweede rol beschuit een krentenbol cadeau Ik loop te zullen met iemand, dat is een heel gedoe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 Als u dat niet lekker vindt, dan bent u niet goed wijs. Mevrouw, mijn me kleint de brood is op en ik heb geen cadet. Wil wel een dansje voor u doen wat ik was bij het ballet. Hé, hey, hé, hey, wordt wakker, hier is de wakker. Die arme stakker, wat een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 En de naam was De Lantaren. Meneer Sebrechts belde en zei dat was de Lantaren. En ja. toen ging bij ons ook weer een lampje branden. We zijn aangekomen. Meneer Sebrich, bij deze hartelijk bedankt. He. We zijn aangekomen bij, bij jullie bakkerij. Ja. He, want we hebben gehad uh, de, uh, de hoek van de uh, uh, Huistraat en de Diakonie Huis-Dwarsstraat. He, wat een prachtige naam allemaal. En uh, dat stukje waar we nu nog lopen heet nog steeds Diaconiehuis, want...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 O, kan je die naam nog een keer zeggen? Want uh, uh, zijn vrouw heette? Mijn vader's eerste vrouw heette Willemje Paap. Ja. En het was een zuster van Hendrik van Kieten. De, oh! De, de, Hendrik Paap de Groenteboer. De groenteman moet ik eigenlijk zeggen. De groenteboer mag niet meer. Nee. En in 1913 zijn die gestart.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 Ja, precies. En die steen zit nog steeds in het pand. Want ik was er net op het fietsje ook nog even oh, ik door. Even, ik, uh, heb de... hey, ik heb je niet gezien. ik heb je niet gezien daar. Nee, maar jij was iets eerder in de studio dan ja. ik. Dus uh, ik kwam achter je aan. En dat kon ik me nog herinneren uit mijn jeugd. Want ja. vanuit de Haltestraat deden wij natuurlijk boodschappen in de, uh, de staat ja. en, uh, en in de Oostalenstraat. Oost dus ja, de bakkerij. En dus dan liep je zo schuin als je vanuit de staat aan. Want ja, het, het stond het schuin, stond een schuin. Ja. dan zag je die mooie steek erboven. Had dat een bepaalde betekenis? Nou, er het is, uh, ik denk dat het de handelsnaam van mijn vader geweest is. We hebben het er nooit over gehad. Hij heeft die handelsnaam nooit echt gebruikt. Want het is altijd bakkerijkeur geweest. Ja, ja. Inderdaad. Ja. ja.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 Ook de bakkerij is Ook de bakkerij is. Bij hele bakkerijs. In eerste instantie wilden we met die twee panden oh. samen doen. Maar ja, alles werd verkocht op het Radersplein. Dus het moest gebakken worden. Het moest allemaal vervoerd worden en het was een vreselijke hoge kostenpost. Dus dan hebben we hebben na een jaar besloten om de hele bakkerij over te zetten naar het Radersplein. Dus vanaf 1983 hebben we verder volledig gedraaid op het Radersplein. Ik wil nog even de bakkerij afmaken voordat we naar weer naar een muziekje gaan luisteren.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 Ik zei, nou, dan moeten we maar eens gaan kijken. Dus de woonkamer hebben we weer verbouwd. Daar hebben we ook magazijn van gemaakt achter de winkel. En toen zijn we boven gewoond. En hoeveel ja. kinderen heb je gekregen? Ik had twee kinderen. Ja, twee kinderen. Twee kinderen, ja. ja. Dus een uh, jongen en een meisje. Een jongen en een meisje, Corianne en Marco. Ja. En Corianne, die vindt het heerlijk om taarten te bakken van huis uit. Dus dat is toch weer een halve koekenbakker die we in de familie hebben. <lacht> ik ja. weet het, maar uh, geweldig. We gaan even naar een muziekje luisteren. En dan gaan we zo dadelijk weer door de straat verder wandelen. Gaan we verder, ja. Dankjewel. Ja. Nee, ik heb het. Dat zijn we van. Ben ik vergeet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 Ja, en zo zijn er nog heel wat geweest die bij mijn vader en moeder gewerkt hebben. Uh, en niet te vergeten wie er allemaal bij mij gewerkt hebben natuurlijk nog. Dat zou Daar een lijst nice we... wezen dat we volgende week hier nog zitten te <laughs> praten geloof ik. Dat ja. gaan we dan nog eens Maar over bijnamen in. willen we het ook nog even hebben. Helemaal goed. Hadden we hadden net een paar leuke anekdotes En onder andere wil ik er wel één vertellen. Ik zei een keer tegen mevrouw, je moet even bij Gerritje de Beer, zoals Schaap, gebakjes brengen. Nou, dus zeg het. Uh, naar uh, mevrouw Schaap, hè? volgens mij... Dag mevrouw de Beer. Nou, ik geloof ze de gemakjes over de oren gekregen hebben. Ik weet het niet zeker. Maar mevrouw de Beer was er niet van gecharmeerd. En die vond het verschrikkelijk. Kind, ik heet schaap. zei ze toen tegen haar. Nou, dus ze kwam bij me. Ze zegt, nou, als jij nog eens een keer wat weet. Hè, ja, maar... met Gerritje de Beer. Maar nou, ja, er ook... was ook een zuster de Beer natuurlijk. Er was onder andere een zuster de Beer bij ons in het rusthuis. Ja, ja en dat. De...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 En voor de oorlog stonden er ook nog de botsautootjes, van. Eh, die had circus, het circus achter de station. Daar hadden ze botsautootjes en die stonden zwinters altijd opgeslagen in die loods. En dat vond ik zoiets moois, Er heb ik uren naast te kijken altijd naar die autootjes. Helemaal mooi. Ja. Nou, en op de hoek van de Jackenierstad in de Oosterstraat had je de groentehandel van Hendrik Paap, Hendrik van Kieten. De schoonvader van Sols, de bekende automatiek was dat. Nou ja.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 En Lomen is later verhuisd naar boven in de Haltestraat, waar later de Bastille zat. En later verhuisde de plek waar nu nog de Opticien zit. Ja. Op nummer 9 had mijn opa een voermannerij. Die heeft dat daar in 1910 laten bouwen. En in, die hebben daar gezeten met een schelpenhandel. Tot 1936 toen ze het pand verkocht aan het kort draaier, die daar de bekende groentehandel draaier in heeft gevestigd. En was dat ook een familie van jullie die draaier? Want nou, het zat dat wel je... in de familie van mijn grootmoeder. Ik wou net in de Maar jouw hoe ver was een mijn moeder zit, ik weet het niet, want er zijn zoveel draaiers in Zandvoort. Dat is heel moeilijk te achterhalen.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 Nou, een week later dacht ik: Hé, hey, ik ga een ijsje halen bij Jaap En ik zeg: Mijn moeder betaalt morgen wel. Nou, ik voel het nogal mooi. En natuurlijk het ijsje van 10 cent, hè? Nee, 2 cent. Nee, oh, ik was, je bescheiden. was bescheiden. Ik was bescheiden. Op nummer 12 had je Bol, de aardappelhandelaar. Op nummer 14 woonde Paap de Strandpachter. Ja, Paul de Aardappelhandelaar. Die ging ook met een wagen. Toch? Met, die reed met een bakfiets door het dorp heen. Om een bakfiets, ja. want die kwam ja. bij ons thuis. Want die kwam aan de deur. Ja, die kwam aan de deur, ja. ja, ja, ja. Net zoals ja. Van der meid de Melkboer, die op, kwam ook aan de, allemaal, de deur. Ja, ja. ja. En toen wij getrouwd waren en op de willem uh, woonden, zaten wij in de wijk van uh, uh, Van der Melkboer.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 ja, maar zo ging het vroeger allemaal. Mensen kwamen allemaal ja. nog aan de deur. Wij hebben even een korte pauze, want we gaan weer naar muziek luisteren. Ik wil nog even voor de luisteraars. Er heeft al één iemand gereageerd. Fantastisch. 5730393. Als u nog iets aan te vullen heeft op hetgeen of uh, iets wil corrigeren van hetgeen Maarten en hij hier verteld hebben. Voor de muziek naar Jan. Ja, dit is het lied van de warme bakker, zo'n arme stakker, die werkte als een paard. Heel diep in de nacht wakte hij al zijn broodjes, voor kinderen en grootjes en voor zijn vrouw en taart. Ja, daarmee wou hij haar wat kunstige stemmen, haar boosheid wat remmen, want oh, wat was het toch kwaad.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 Hij wilde zijn vrouwtje een slekker verrassen. Met zeven met spassen kwam hij naar Vinlen toe. Daar zag hij de rug van zijn buurman de slager en effetjes slager. daar zag hij zijn vrouwtje Pien. Eerst dacht hij nog dat hij de zo kon. Maar ik zou blijken, hij had het wel goed gezien. Hij sprak met geen woord over ontrouw en scheiden, maar pakte hen beiden, zijn plan was al gemaakt. Hij sleepte hen mee naar de bakkerij boven, tot vlak voor de oven, ja, bitter was zijn wraak. Hij rolde hen flink door het degen, het bakmeer door ieder bestanddeel, wat zo al bij bakken hoort. Hij schoof hem daarna af, hij in de oven, het was niet te geloven, ja dat was ongehoord. Hij heeft ze dat hij de oven goed voor de flink bruin laten worden en nam ze er toen uit. Zette hem naast hem de suiker te soppen als speculaas en zo voor de winkel uit. Daar stond dan zijn vrouwtje met twee te borsten, met goudbruine korsten, vooraan in de vitrine. En heel dicht tegen haar aan stond de slager, gebakken en mager voor iedereen te zien. De moraal! Bent u getrouwd? Gaat u dag en nacht werken? Laat dit u doen.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 Een wasserette in, ja, in, in, in de oost -Adenstraat? In de oost heb jaren in wasserette gezeten. Van mijn neef, ja, uh, Adriaan Keur. Uh, en die hadden een dochter, Maya Keur. Uh, Maria, ja. Want daar zat ik mee in de klas. Ja, Maria, dat klopt, en die ja. hadden op die deuren uh, een auto geschilderd. Op die garage. Deuren. Later is dat erop geschilderd. Dus ja, ja, maar ja. daar zat die wasseretten. Daar zat die wasseretten, ja. Precies. Ja, ja, ja. Oh, wat dan? En op nummer 20 van de Gijskeur, de Kouwen. Hij had daar een metselbedrijf. Op nummer 22 zat... En waarom heette die de Kouwe? Ja, want anders wisten ze niet welke keur het was natuurlijk. Ja, je had het het was niet van het, keur, bakketje, het nee. was van de Kouwe okay. of van de Reu. En... We, gaan, we gaan kijken of we dit even in de studio kunnen brengen. Op nummer 22 zat Dirk van der Werf met zijn melkbedrijf en kruidenierszaak. Kunnen we rechtstreeks in de uitzending... Wacht even, Maarten. Ja. Wij hebben verbinding. Kunt u ons horen? Hallo, kunt u ons horen? Kunt u ons horen? Oké, okay. het moment. Hallo, hallo, hallo. Niet. Oké, ja. er nee, wordt niet, niet, niet, niet tegenwoordig. Ja. Uh. We, we zijn na de wasserette, ja, waarvan we... ik nog zei, van, oh, ja. daar heb ik mee, met Maya heb ik in de klas gezeten. Ja, dat klopt. Kwamen we dus bij Gijs de Kouwen? Gijs de kouwen, Ome Gijs en tante Griet. En die hadden op, oom, op nummer 20 een metselbedrijf. Op nummer 22 hadden we van de werf de Melkboer en Kruidenier. En op de andere hoek van de Jan Steenstad woonde Kees Keesman de Schilder.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 En op 12 woonde de familie Halderman. Ja. En op 14 woonde de familie uh, Wol de Aardplaboer. En op 16 woonde de familie Paap en op 18 woonde Gerretje de Beers. Ja, klopt. Dus ik denk dat hij zich een beetje vergist heeft. Uh, uh, in, in welk opzicht uh, heeft uh, in welk opzicht. Uh, heeft hij zich vergist? Nou, hij heeft dus uh, in ieder geval van de Valk de manufacturenzaak niet genoemd. Nee. Dat hebben we en, niet geweten. En uh, de nummers van de huizen, dat klopt dus ook niet. Uh, want ik bedoel, 12 uh, woonde de familie Halberman. Ja. Uh, van Dirk Halderman, de stukken door. En op 14 woonde dan de familie Bol, de harpelenboer. Op 16 woonde Paap, de strandpachter. Ja. En op 18 woonde Schaap, afterwel wel Gerritje de Weer.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 Ik heb met maat op school gezeten. Ja, een grietje, hè. Oké. Okay. Ja, ik hoorde het al. Ja? Ja, en u woont... Sorry hoor, als ik de nummers om elkaar gegooid heb. <laughs> Oké, okay. Ja. Ja.